aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. You are the real thing and you too, we are everything. Nou, het is uh, even na twee uur. We zijn weer vanuit de studio aan de Tolweg Tina, a Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, wederom drie uur live van uw lokale zender hem vanaf de Tolweg 10a. En wat een en... mooi weekend, hè? Ach, we hebben een overvol programma, luisteraars. Zo gaan we natuurlijk de voetbalwedstrijd volgen van SV Zandvoort. Die moet uit tegen RK Vick. En daarvoor is voor ons aanwezig John Lemmens. We gaan regelmatig schakelen met onze vers verslaggevers ter plekke. En dan heb ik het over Dolly ten Pierik. Die is namelijk aanwezig bij de 24 uur live vinyl uitzendingen. Ten behoeve van Serious Request georganiseerd door Laurel, Hardy en Nop. Wij gaan dus veelvuldig schakelen met, uh, met Laurel en Hardy aan de Halterstraat. En natuurlijk gaan we met Dolly Tempier ook vooruitblikken op de officiële opening van de ijsbaan. Want die gaat vandaag officieel geopend worden om 5 uur. En ik heb begrepen dat het vanaf 12 uur vandaag al geschaatst kan worden. Daarnaast hebben we natuurlijk de, de regle, reglementaire eh, onderdelen zoals daar zijn... een uitvoerige evenementenagenda om half vier. Daar moeten we nog even over hebben of we daar een plaatje tussendoor zetten. Want er gebeurt weer van alles in en rondom ons dorp Zandvoort. Half drie hebben we het weer bericht. Blijft het mooi dit weekend, wordt het volgende week weer slecht. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week is om half vijf weer aan de beurt... en die luistert naar de naam Loekie... En het gedicht van de week staat ook helemaal in het teken van Viniel. En onder de titel van Jubox van mijn jeugd. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, en qua muziek gewoon lekkere muziek. En je ontkomt er niet aan. Ook kerstmuziek vanmiddag tussen 2 en 5. Maar daar gaan we niet mee beginnen hoor. Nee, we beginnen met deze van de Hymn. Hier is Kinney Dipping. Let's go. Nou, voor voor deden we even lekker mee met deze single van de Himmy Horst, Kenny Dipping. Nou, zometeen gaan we over naar de Haltestraat in Zandvoort. Daar vindt dit weekend bij en Hardy de actie voor Series Ruquest plaats. En dan hebben het over 24 uur vernieuw. Nou, wat dat allemaal inhoudt en wat er allemaal gebeurt, hoor, zoals dadelijk van collega Dolly Tempirik. ZierfM wens je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Maar eerst nog even één plaats. Hier is Billy Joel en de Uptown Girl. Ja, als ik door mijn singlebak heen blader, dan weet ik zeker dat ik deze plaat ook nog tegenkom. Het is begin jaren 80, joh, de single van Billy Joel en de Uptown Girl. En als ze toch toch over singles hebben, ja, singles. dan gaan we naar Vinyl. En daarvoor moeten we vandaag zijn bij Laura en Hardy. Goedemiddag, Dolly, welkom. Goedemiddag, Rob. Kan je mij horen? Wij kunnen hier helemaal prima horen. Ja, niet te veel geluid op de achtergrond? Nee, dat klinkt juist wel gezellig, dus... Ja, toch? Helemaal nou, dat... goed. En dat klopt dan ook maar weer, Het is he? ook gezellig daar natuurlijk. Het is heel gezellig. Momenteel zijn uh, enkele dames bezig met prachtige schilderijen te maken... die afkomen van hoesen van, van de LP's. En Marianne Rebel, die begeleidt het helemaal. Nou is mij ook gevraagd om zo'n plaat erop te maken... maar ik durf het eerlijk gezegd niet, want het... het... Het zijn kunstwerkjes, werkelijk waar. En daar ben ik een knoeier ertussen. Ja, maar kan Marianne niet een beetje helpen? Ja, ze helpt iedereen, hoor. Ja, anders, anders, kunnen, het, anders kunnen het ook geen kunstwerken worden, natuurlijk, hè? Nee, dat is ook zo. Ja. We gaan het straks gewoon proberen. Het is een gezellige boel. Er worden LP's aangebracht. Die kunnen dan gedraaid worden... Ze zijn al vanaf 12 uur vannacht bezig en het gaat tot 12 uur vannacht door. En ik heb begrepen dat via jullie uh, CFM -map de boel helemaal uh, bekeken kan worden, hè? Ja, je kan het live volgen via de CFM-app die je gratis kan downloaden in de stores. Iedereen die daar nou luistert, ja. doe dat gewoon eventjes. En dan kan je meekijken hoe gezellig het daar bij Laura en Hardy is. En het is heel gezellig. albert -Jan en ik waren er vanmorgen ook nog. En zelfs op een vroege zaterdagmorgen was het al heel gezellig, hè albert -Jan? Het was al heel gezellig. Dolly, kan je me vertellen wat de tussenstand is? Heb je daar toevallig al een blik op? Nou, eerlijk gezegd, ik kom daar straks even op terug... Want ik kom net binnenlopen en ben bezig geweest met alles te installeren om uit te kunnen zenden. Ja. Dus ik ga straks even aan deze en gene vragen hoe hoeveel er al binnen is gekomen tot nu toe. En allemaal voor het goede doel, serious request. Ja, serious request, hè. Giel Beelen, ik zie hem hier al aan de muur hangen. Een foto van hem samen met Ron. Ja, is van de, Ron is een grote fan van Giel, van Giel Beelen, hebben we begrepen. Leuk, leuk. Oké, okay, ik zou zeggen, uh, Dolly, ga je lekker settelen. En uh, we komen dan tot, ja. ongeveer om kwart voor drie, of misschien tien voor drie, komen we weer bij jou terug. Prima, ik hoor je. Hey, Oké, okay. dankjewel Dolly. Tot, tot zo. Tot Vanaf zo. Laura en Hardy en tot zometeen. Hier is de nieuwe single van Ariana Grande. Helemaal in gestel. Santa Tell Me. ...van de betere platen van Leidenhuis in de deze jongen, de Schilling bij CFM. Het is vijf voor half drie, nogmaals een goeiemiddag, goede middag trouwens. En welkom bij Softop Zaterdag, we zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En aan het begin van deze uitzending vertelde het al, nou we hebben uiteraard 24 uur vernieuwd... ...bij Lauren en Hardy, maar zo dadelijk ook om vijf uur de officiële opening van de ijsbaan, Albert Jan. Ja, en ik heb begrepen dat het vanaf twaalf uur al geschaad kan worden, luisteraars. Ja hoor, vandaag wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein weer officieel geopend. De vrijwilligers kunnen de komende drie weken weer aan de baan, om het zo maar eens te zeggen. Want uh, zo lang uh, is het, uh, de ijsbaan geopend. Het is het eerste lustrum voor de ijsbaan die zoveel plezier brengt in Zandvoort. De bouw is inmiddels afgerond en, van, uh, en vandaag zal vooraf gegaan door spectaculaire optredens... waaronder die van de beachpopzingers, om vijf uur de baan officieel worden geopend door de burgemeester. Mede door bijdrage van vele sponsoren... kan er tot en met 4 januari weer dagelijks uh, geschaatst worden. Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd... zoals een officiële curlingcompetitie met verzwaarde fluitketels. En als afsluiting natuurlijk het gigantische spektakel... de beroemde Disco op de laatste zaterdag. Disco on Ice, vergeet het niet. Op de website www.ijsbaanzandvoort.nl... www.ijsbaan-zandvoort.nl worden de openingstijden... die afhankelijk van het weer worden bepaald dagelijks bijgehouden. Dus om vijf uur spectaculaire officiële opening van de ijsbaan. Niet alleen de burgemeester zal acte de présence geven... maar ook de beachpopzingers. maar er kan al geschaatst worden. Dus ga zo dadelijk gezellig naar de ijsbaan. En na vier uur is ook daar aanwezig onze verslaggeefster Dolly Tempirik.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 Baby. De maanden geleden werd deze single ontdekt door onze collega Jaap Koper. En wij hebben dat meteen opgepakt, ook bij Softop Zaterdag. De Katz en Papa ute Natuurlijk naar het origineel van Stromae. Ja, en de regen stroomt ook, hè. Gewoon in ieder geval de afgelopen dagen. Maar laten we hopen dat het een beetje droog gaat blijven. En het horen we nu van Albert-Jan Vos. Je zei het al, uh, Rob, na een natte en onstuimige vrijdag en aan uh, onze zee stond zelfs enige tijd een zuidwesterstorm, windkracht 9, is het vandaag weer een stuk rustiger en bovenal droger. Vanochtend was er nog een buienkans mogelijk. Maar vanmiddag is het overwegend droog uh, met geregeld zon. Je hoort het goed: zon. De wind waait meest matig uit het westen en tot noordwesten. En de temperatuur is wat lager en stijgt vanmiddag naar waarden tussen de 6 en 8 graden. Vanavond en de komende nacht profileren we van een uitloper van een Azoren hoge drukgebied. En daardoor blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig en draait weer naar zuidwest. En de temperatuur daalt flink naar Waarden dicht bij het vriespunt. Morgen schijnt geregeld de zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Op de nadering van alweer een volgende storing behoorde we bij depressie Irina. Ten oosten van IJsland. De zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig in de polder... en naar krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 6 graden. In de nacht naar maandag is het bewolkt en regenachtig... op een passage van een, nou komt die occlusiefront behorende bij depressie Doris. De zuidwestenwind waait krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. En de temperatuur daalt naar een graad of 3 a 4... Maandag daarentegen schijnt geregeld de zon en er vallen ook buien. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. De rest van de week is en blijft het wisselvallig met naast wat zon ook geregeld regen. Ook de wind is goed van de partij en het is behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Dinsdag wordt het 7 tot 9 graden, woensdag 10 tot 12 graden en donderdag 11 tot 13 graden. Normaal is het half december een graad of 6, 7. Al dus Rico Schreuder. En wil je niet meer van die moeilijke woorden gebruiken, albert nee, al over. ik he? zal het doorgeven. <laughs> Oké. Okay. Nou, je zegt het uh, vanmiddag nog een beetje zon. Ik moet het eerst maar zien gebeuren dat de uh, zon vanmiddag nog uh, doorkomt. Maar goed, we houden het in de gaten. Wil je het weer uh, blijven volgen? Ga dan inderdaad naar www.ricoweer.nl of naar meteopagina.nl. Dat was het weer. En CFM is helemaal klaar voor de kerstdagen. Jawel, we hebben er weer zin in. En hier is de nieuwe singel van Ellen en Dane Clark Going Back for Christmas. I wanna go to the place where I was for Christmas so many times before.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 We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Als We Als eerste de, de nieuwe single van Ellen en Denklaar, ja, helemaal in de kerststemming natuurlijk, en met Going Back for Christmas, gevolgd door opzij de single van Guus Deed Dit niet alleen nee, samen met uh, een hele Big Band, de New Cool Collective. Ja, het is tijd voor voetbal, want vanmiddag wordt er weer gevoetbald. De heren van Zandvoort 1 spelen vandaag uit tegen RK Vick. En daarvoor is aanwezig voor deze wedstrijd. Uh, John Leemens, goedemiddag. John, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, de wedstrijd. Is die om half drie gestart? Ja, we zijn gewoon om half drie gestart hier. We zijn tien minuten en ik van de tien minuten zit Zandvoort zo'n beetje acht minuten op de helft van RK Vick. Met een gigantisch mooie kans, een 100% sporenkans voor Colin. Maar ja, als je hem niet benut, dan gaat hij huishoog over. En dat is tot nu toe ook de enige echte kans geweest. Tegen hebben ze net één corner gekregen, maar uh, Sandvoort mag hier voor deze tegenstander. Ja, niet bang zijn, maar ook niet. Uh, hier, dit is gewoon een, uh, ik wil geen zeggen appel ei Maar die moet je kunnen winnen als ik zie de overwicht van Sandvoort tot de eerste tien minuten al. Oké, okay, dus uh, de kans dus, uh, voor uh, SV Zandvoort zijn groot om de wedstrijd uh, vandaag te winnen. Ja, als, je, als ik het zo al zie, de eerste tien minuten, is Zandvoort echt uh, veel meer in de aanval. Ook, uh, ja, ze spelen hartstikke leuk. Uh, uh, goed over, uh, goed positiespel. En, uh, ja, we hebben snel jongens in de zowel in de voorhoede, toch ook wel in de achterhoede. Dus uh, wat vorige week ook hun winst was tegen de Koninklijke AFC, in verband met, ja, noem het leeftijd. Uh, is, het, uh, is het hier ook weer toch de snelheid van het team, hoe ze weer de avond weghalen? Nee, het wordt hartstikke leuk, goed. En is het team vandaag helemaal compleet, John? Uh, ja, ik zie uh, de, standaard, zeg maar de standaard 11 bijna in het veld staan. Ik zie geen uh, diverse. Nee, nee ik, uh, we mogen ervan uitgaan dat uh, de 11 die elke week starten, nu ook weer vandaag. Dankjewel voor dit moment en straks even na drie... dan komen we weer bij je terug voor het vervolg van deze wedstrijd. Dat was John Lemmens en door met de muziek... en daarna weer uh, naar Louder Hardy natuurlijk. En na 24 uur, 4 voor Serious request. Dus of ik het er uh, ontdoe, Albert Jan. Iedere keer als we naar uh, Vinyl toe gaan hè, bij Laure Hardy... draai ik daarvoor een plaats die ik ook weer op Vinyl heb. Ook deze kom je weer in uh, de singlebak van Rob tegen. Door uh, Madonna en Material Girl. Nou, eens even kijken of de lijnen uh, richting Laure Hardy weer geopend zijn. Maar dat klinkt nog niet alsof ze open zijn, uh, Albert Jan. Uh, nee. Nee. Nou, daar komt wat aan, hoor. Daar komt Jawel, ja, jawel, jawel, jawel, de lijn is geopend. Hey. Goedemiddag. Ja, Lea hier. Met wie hebben we de eer? Lea. Lea, wat leuk. Gezellig. Ja, hoi. Je moeder, hoi. Je, je moeder ja. is druk aan het schilderen, heb ik begrepen. Ja, Dolly is inderdaad net begonnen met het uh, schilderen op de motorkap. En uh, jij je neemt de honneurs van je moeder even waar. Hoe is de, hoe is de, de sfeer? Het wordt het weer lekker vol bij de Laude Hardy? Nou ja, er zijn inderdaad al wat meer mensen dan net. En uh, de muziek wordt nog steeds uh, gedraaid, wordt nog steeds aangevraagd. Dus alles gaat nog goed hier. Oké, okay, dit vorige interview vroegen we aan Dolly of je, of je ook uh, kon kijken hoe de tussenstand is. Want al het geld gaat, uh, is voor Serious Request. Heb jij daar zicht op wat uh, inmiddels is binnengekomen? Ja, ik heb het net even nagevraagd. Ze hebben om 11 uur de laatste peiling gedaan. En daar is 1255 euro uitgekomen. Zo, geweldig resultaat. Geweldig tussenresultaat. Eh, heb je ook het idee wat, wat het streefbedrag is... wat ze graag willen ophalen vandaag? Het streefbedrag is 1500 euro. En ze hebben echt wel het gevoel dat we daar overheen gaan. Ja, want er wordt vanavond natuurlijk nog laaiend druk in Lauenhardy. En het zal ook toenemen. En er zijn diverse, ook andere activiteiten. Je noemt er al één. Je moeder is druk aan het schilderen. Wat is ze aan het schilderen precies? En waarop? Uh, er worden hier uh, uh, van de platen, de koffers, die worden zeg maar geschilderd op de motorkap. Daar is ze nu. Ze heeft een hele makkelijke uitgekozen. En daar is ze nu mee bezig. En welke, wat is die makkelijke dan? Nou ja, het is er eentje van Stevie Wonder, als ik het goed heb. Ja, Songs in the Key of Life. Ik zal je even helpen. <laughs> Dankjewel. Helemaal goed. Maar uh, hoe uh, eh, kan de DJ zijn ogen nog open houden? En uh, ook de, de uitbater, de heer Brouwer? Ja, dat gaat nog hartstikke goed. Ze zijn allebei nog helemaal wakker. Oké. Okay. Nou, Lea, hartstikke bedankt voor deze update. Om kwart over drie komen we weer bij jullie terug. En ik zou zeggen, uh, wens je moeder erg veel sterkte. Zal ik doen, tot zo. En tot nou, zo. Ja, nog even één vraag. We zitten ondertussen op ja. de webcam via de CFM app. Zitten we lekker mee te kijken. Bij alle activiteiten in Laura en Hardy. Is het een beetje gezellig druk daar op dit moment? Ja, ja, ja. Het is uh, heel veel mensen. die zitten gewoon aan tafeltjes. Een beetje te praten. Naar de muziek te luisteren. Dus alles is helemaal goed hier. Iedereen moet daarheen uh, komen. En uh, doneren natuurlijk voor het goede doel. CSU Quest ja, voor natuurlijk. onze je meiden. Kan, je kan een plaat aanvragen... En daar betaal ik dan minimaal 5 euro voor. Dus dat is helemaal leuk. Dus neem je vinyl mee, naar ben Hardy En we komen straks weer bij je terug, Lea. Dankjewel voor ja, dit tot moment. Tot zo. Tot zo. Doei doei. Ja, en dat was uh, de sos band en de finest. En ondertussen heb ik alweer een uh, zonnebril nodig. Wat daadwerkelijk de dus zon wij het net houtvraat, Albert-Jan. Zei je toch? Daar is hij dan. Luister dan. Ja wel. <lacht> ik had er een beetje moeite mee om te geloven, maar dat doe ik dus nooit meer. Ik ga je gewoon geloven <lacht> voor het aan. Goed zo. Zijn ja. Hoor. Zonnetje erbij, helemaal goed. Lekker. Wat heb jij te melden? Uh, goede vraag. Zoeken we op. Uh, zoeken we op. Oké. Okay. Ja, ik uh, doe verwoede pogingen om onze muzikkenner Ruud Janssen aan de telefoon te krijgen. Oh ja, ik, mag hem, ik krijg nu een appje terug dat ik hem zo mag bellen. Dus ik zou zeggen: draai ik nog even een plaatje, dan ga ik hem even proberen te bellen. En dan ben ik erg benieuwd naar de muziekkeuze die daar aan de, hand, de straat bij Lal en Hardy tijdens die 24-uur Serious Request vinyl... Wat voor muziek er wordt gedraaid? Nou, dat gaan we gewoon doen onder deze plaat. En draai hem gewoon. en ga zo'n contact hebben met Ruud. Bruno Mars, tezamen met Mark Ronson. Hier is de uptown Punk. them hood girls, them good girls, straight masterpieces, stylin', violin, livin' it up in the city, got trucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, hot damn, caught a police and a fireman, I'm too hot, hot damn, make a dragon ball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 Ja, we schakelen weer live over naar Laura Hardy, want ook daar aanwezig is onze collega Ruud Janssen. Goedemiddag Ruud, welkom. Ja, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Nou, wat een gezellige ja. boel daar, hè? Dat hebben we net al van Lea gehoord. Ja, ja. het is vreselijk gezellig. Ja. Uh, het begint nu weer een beetje leuk vol te lopen, ook was even Dippy. Maar het begint even leuk vol te lopen weer en uh, ik zie hier fantastische dingen. Het is echt niet te geloven, Tonny uh, is nu aan het schilderen. Uh, die is de hoest van Songs in de Key of Life aan het uh, op die motorkap zetten. En wordt het wat? Is er echt, uh, ja, de, ik zal zo'n fotootje sturen. Ja, het wordt echt gek. Hé, hey, geweldig. R Ruud, uh, jij bent natuurlijk een uh, vinyl kenner bij Uitstek met je eigen programma De Vinyljaren bij CFM. Dus uh, bel je even, want er wordt alleen maar gedaan 24 uur bij Laura Hardy. En we zijn benieuwd wat jij vindt van de muziekkeuze tot nu toe van de mensen. Nou, ik vind het wel leuk dat, dat echt alles aan bod komt. Hè. We hebben, zolang ik hier ben, ik was hier om half één. Uh, nou ja, Stevie Wonder is al gedraaid, natuurlijk. Village, Get The Land heb ik gehoord. Uh, Rappers, die live heb ik gehoord. Maar de andere had ook de uh, Elephant Song van Kamaal. En uh, Beatles zijn vrij veelvuldig gedraaid. De uh, Ballad of John en Yoko, uh, Obladi Oblada, maar ook uh, Lama Ita, Gently Weeps. Dus uh, het is heel gevarieerd en um, ja, het is, het is gewoon leuk. Het is ik, gewoon gezellig. Ik heb begrepen dat uh, het aanvragen van, van een plaatje 5 euro kost. Uh, en ja. ik, heb, en ik, heb, ik hoor net van je dat je dus al heel wat Beatles hebt gehoord. Dus jij bent, als het goed is, ben jij nu blut. Ja, ik ben hartstikke blut. <laughs> ja, mooi. Ik hoop, ik hoop dat jij ze gaat vinden, Albert Jan, en dat ik me zelf wat geld kon brengen, want ik kan mijn biertje niet meer betalen. Nou, ik heb vanmorgen al uh, mijn favoriete plaat laten draaien en die was ook vrij duur. Ja, ik heb het <laughs> die was ook vrij duur. <laughs> maar, nou. maar het valt wel mee. Ik heb, uh, ik heb voor de Beatles, heb ik inderdaad uh, wel, uh, nou, ik heb er twee nagevraagd voor de Beatles, die hebben alle, alle twee gedraaid. En uh, ja, het is, het is, uh, het is gewoon heel, uh, het is gewoon leuk om te, om te zien. Uh, het, het is, de, de, de, je kan merken dat het ook weer uh, kroegtijd is. Dus de mensen komen weer binnen. Dus het wordt gezellig. Vanavond nog tot 12 uur. En ik hoorde net van Lea dat ze al op ruim 1200 euro hadden opgebracht. En dat het streefbedrag ja. van 1500 euro uh, wellicht ruim wordt overschreden. Dus dat is alleen maar goed. Oh, ja, zeker weten. Dat is alleen maar goed voor het goeie, dat is alleen maar goed voor het goede doel. Ik zou zeggen, ja. hou de muziekkeuze goed in de gaten uh, voor namens ons. En uh, nog veel Dank, plezier. Ruud. En bedankt voor je interview. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dan nou, veel plezier. Dank je Ruud. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi, hoi, hoi. hoi. hoi. infinity. <laughs> you know the roof on fire.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 IFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.